Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen voeren deze week weer actie. De werkdruk is hoog en ze hebben het gevoel dat ze niet meer iedereen goede zorg kunnen geven. Huisartsen kregen de laatste jaren steeds meer te doen. Ook vanwege lange wachtlijsten bij ziekenhuizen en de GGZ. En daarom is het nu tijd om actie te voeren, zegt deze huisarts. Ze voelen een soort vertrouwensbreuk omdat we steeds meer regeltjes opgelegd krijgen. Maar ze voelen ook vooral de druk die er zit op de huisartspraktijken van zorg die eigenlijk eigenlijk ergens anders gedaan zou moeten worden... maar die op het bordje van de huisarts komt. De hele week zijn er acties van huisartsen. Zo proberen ze Kamerleden mee te laten lopen in de praktijk... zodat die zelf kunnen zien hoe druk het is. En komende vrijdag gaan ze demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Vanochtend beginnen openbare verhoren over de gaswinning in Groningen. Met een parlementaire enquête probeert de Tweede Kamer erachter te komen... hoe de gaswinning in Groningen zo'n enorm probleem heeft kunnen worden... en waarom er te weinig rekening is gehouden met de Groningers. Op een parkeerplaats voor een flat in Eindhoven zijn vannacht acht auto's uitgebrand. In het midden van de parkeerplaats is een halfgesmolten jerrycan gevonden. Er wordt gedacht aan brandstichting. En dit. Dat uh, wordt waarheid. Green Day zanger Billy Joe Armstrong wil zijn Amerikaanse paspoort niet meer en is van plan te verhuizen naar Groot-Brittannië. Dat riep hij allemaal tijdens een concert in Londen. And renouncing my citizenship. Ja, dat besloot hij allemaal nadat de hoogste rechtbank van Amerika ervoor zorgde dat abortus niet meer landelijk legaal is. Het weer, soms wolken, soms zon. Vanmiddag kan het vanuit het zuiden een beetje regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen vrij zonnig en tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Korte vieren staan er op de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en het Kroopit 1 Nes. Vijf kilometer met zo'n vijf minuten oponthoud. En op de N201 richting Uithoorn bij Loenersloot twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zon. Zomerhit.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 Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag 25 juni. Uh, goed dat u weer luistert. Mijn naam is Jelmer Koper en de komende twee uur uh, bespreken we weer de actualiteiten aan de hand van een, uh, uh, zes gasten. We gaan van politiek naar cultuur, naar het strand en naar kunst en sport. Alles uh, komt voorbij in deze Goedemorgen Zandvoort. Uh, de redactie is wederom samengesteld door Gerrie Rutte. Uh, goed om mede te weten dat ze dat vandaag uh, voor het laatst doet. Een, uh, ja, een dankbare waarneming uh, het afgelopen half jaar daarvan. Uh, Cor de staat uh, bij de techniek die nu nog even onze uh, eerste gast belt Top, en de jingles en uh, muziek uh, zijn ook door hem uitgezocht. Uh, wat gaan we doen? We praten zometeen eerst met uh, Hilly Jansen over het landelijk atelierweekend dat vandaag en morgen plaatsvindt. Uh, Ernst Brokmeijer komt ons bijpraten over de over het zomerseizoen bij de Reddingsbrigade. en natuurlijk het prachtige voorseizoen dat uh, nu al bezig is. Erik Weijers komt met een circuit nieuwsupdate. En het tweede uur uh, trappen we traditiegetrouw af met een stukje politiek en reactie op het coalitieakkoord voor Zandvoort. En natuurlijk de installatie van het nieuwe college afgelopen week. Uh, deze keer door Maaike Koper van de PvdA. En dan hebben we ook nog de judo-kampioen Nawai Bren... met haar team werd ze tweede op de Nederlandse kampioenschappen judo. En zij komt hier in onze studio uh, ons bijpraten over deze sport. Uh, Femke Sieperda sluit, sluiten we het programma mee af... want uh, die maakte een carrière-switch van strandpafiljoen naar bloemen- en cadeauzaak. Maar allereerst is uh, Heli Jansen over het uh, landelijk atelierweekend. Uh, goedemorgen. Goedemorgen.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 Ga maar kijken wat Walter maakt. En de uitleg en hoe die analoog werkt. En met Polaroid. En dat hij net in een prachtig boek staat en over fotografie. Maar ook Jo Bergmans met haar illustraties. Wil Ipenburg met ja. haar ja, hele mooie kunstwerken. Dan hebben we nog Henkist. Mm -hmm. Als je daar binnenkomt, denk je van daar wil ik gewoon wonen. Een heel <lacht> gezellig atelier. Ja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 En het uh, is heel laagdrempelig. Nou, de, je moet wel de brandweertrap op. Het ja. is gewoon een soort uh, broedplaats daar.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 Um, hartstikke goed. Um, even, even kijken, ja, dan hebben wij denk ik wat mij betreft alles uh, gehad. Uh, wilde je jezelf nog wat kwijt? Nee hoor, ik zou zeggen van uh, uh, kom met z'n allen kijken naar uh, In de Oude zijn een Prachtig gebouw die nu een nieuwe functie heeft gekregen dankzij de gemeente. Oké, okay, hartstikke goed. Hilly Jansen, ja. uh, bij de organisatie van het Landelijk Atelier Weekend. Uh, bedankt voor de toelichting. Ja, graag gedaan. Dan gaan we naar uh, een stukje muziek. En dat is van de, de band of de groep Moixda. weer chillen jetzt in Zandvoort. En dat is een bijzondere versie, want dat gaat dus over Zandvoort. Geen Nederlands liedje, maar echt uit Duitsland. Yeah. I not, I not, I'm, not, I'm up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, Wir Homies, ein Auto. Plus fünf Tage, ist an vor das Tor, ja Das ist keine Frage kann Jazz legal eignes außer ist am Meer, mein Mike ist dabei, also was will ich mehr? Mit Hemys in Spaß, wie ich wirklich mag. Ritache stirbt es alles ganz nach Bedarf Nur keiner fragt, ob der Moistar das wirklich darf Schon bin ich glücklich, das ging doch auf einen Schlag Wir haben alles wie gelacht. Zeug Der hat Tempel mitgebracht Und der baut das Brett einfach mach so nebenbei Wir rauchen orderlight White Ridos sind genau richtig high Vieler Shit der den Baum zurückbringt Weil die scheiße genau wie vor früher klingt Wir haben keine Zeit, hier wird etwas Neues eingeläutet Weil uns die Scheiße immer noch viel bedeutet Wir nutzen jetzt Transport 3 Four Bitte in zu vielen Transport 5 Six Legends Transport Z in E machen Gift zum Transport Weg transport, 3, force. Bitte winkst mit ins transport, fighten. 6, sinds, transport, 7. Lay, mache Kiffen zum Kampfsport. Maria, die Süße gehört zu unserem inventar. Dafür bin ich hier wirklich sehr dankbar. Schokokuchen, profondjes, mit Nacht aan de thee, wart Wattwanderung, Yanks Coffee Shop war einer von den Liebsten. Sind dort gerne stundenlang geblieben. Frei zu sein, ein Gefühl, als könnte man fliegen. In Deutschland is das ganze leider nicht zu kriegen. Wir deshalb bringen mich die weite Ferne, stehe nachts am Strand und schaue in die Sterne, auf dem Meer hört ein Boot nur das Rauschen der Wellen und das Blinken dieser grellen Laterne. Spürst du diese Ruhe, einfach nur totales entspannen. Mit der Bahn sind wir in 20 Minuten in Amsterdam, da können wir selber mit dem Boot durch die Grachten fahren. Ihr sitzt im Transport 3, folgt bitte mit zum Transport 5 6. Transport 7 mache kiffen zum transport transport 7 late transport 3 transport geht um zu wie den transport 6 transport mache kiffen zum Kampfsport, transport for diesen diesen sie süß süß zo ben ik nu. Ik ben nu. Ik ben nu. Ik ben nu. Ik ben nu. Ik ben Ik ben nu. Ik gewoon nog door. Dat vind ik wel leuk. Zo'n beetje heen en weer. Shake It Down van Mut. En volgens eh, uh... Wat was het ook alweer? Op de lagere school waren meisjes die er heel gek van in jouw tijd. Ja, ik kan me nog herinneren dat toen ik op school zat, in de, op de lagere school, in de zesde klas, dus nou groep 8, ja. Daar had je Mutt op dat moment in de top 40 staan en daar waren die mij helemaal gek van. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, denk ik. Nou, ik weet het, het klinkt nog steeds goed. Ja, dit is gewoon een uh, leuk nummer. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan uh, gaan we over naar het uh, volgende item, uh, de reddingsbrigade. Want het zomerseizoen uh, staat natuurlijk weer uh, voor de deur. En het voorseizoen uh, is wisselvallig, maar we hebben al heel veel mooie dagen achter de rug. Uh, Ernst Brokmeijer van de Zandwoordse Reddingsbrigade, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voordat we naar die uh, drukte van het voorseizoen en uh, ook de planning van het uh, zomerseizoen gaan... Uh, toch nog even eerst naar uh, wat uh, heftiger nieuws van vorige week... Uh,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 Uh, dus het is vaak wel echt uh, uh, dat we op redelijk korte termijn, echt de dag zelf pas, uh, pas ja. goed kunnen plannen. Ja. ja, en, en inderdaad, dat onvoorspelbare weer, de onvoorspelbare omstandigheden. Ja. Uh, hoe is daar, want je hoort natuurlijk nu in elke sector dat er eigenlijk te weinig mensen zijn. Ja. Uh, en dan is het zeker uh, in zo'n branche waar je.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 Wat ik zeg links is goed. Maar we zijn dan al scherp op dat ook naar de toekomst toe, dat natuurlijk zo moet blijven. Ja, ja, nou ja, in ieder geval die voorbereiding van de livecard is ook weer uh, met komend seizoen in uh, volle gang. Dan toch even voor de meeste luisteraars zijn dan toch de strandgangers uh, zelf, natuurlijk. Met dat mm -hmm. onvoorspelbare weer. En ja, inderdaad, ook afgelopen donderdag was het ook ineens weer uh, uh, ja. bijna 30 graden. Uh, hoe is daar, uh, wat voor tip zou je willen meegeven?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 Uh, um, en uh, volgens mij hebben we dat twee ja. jaar geleden in een, een, een dramatisch weekend gehad. Die kans is dus wordt klein. Ja. Um, en daarnaast hebben we nog speciale waarschuwingsvlaggen die op gevaarlijke plekken neergezet kunnen okay. worden. Dus op het dat strand zijn, zelf. Dat rode, rode en gele banners die kunnen staan bij een mui bijvoorbeeld. Die ja. echt ter plaatse een plek uh, aangeven. En dus dat is de tweede. Let op uh, waar je bent en wat de gevaren zijn.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 en met elkaar s ochtends vrolijk komt en aan het eind van de dag vrolijk naar huis gaat. Ja, ja nee, dat is inderdaad uh, uiteindelijk de, de perfecte dag voor iedereen. Nu lees je natuurlijk ook steeds vaker, uh, uh, helaas ook in Zand, dat uh, bepaalde groepen ook hier de, de zomer komen vieren... en ook hun dag aan het strand uh, besteden, maar uh, steeds vaker ook voor overlast zorgen. Merken jullie daar ook ja. iets van? Nou, um, um, uh, uh, uh, uh, laat ik zeggen dat in algemeenheid, wij, wij zijn mm -hmm. natuurlijk geen handhavers. Hè? Wij zijn vooral helpers, nee. zo so ja. positioneren we onszelf ook. Uh, we merken inderdaad dat er de afgelopen jaren uh, um, uit, uit allerlei verschillende uh, achtergronden... Ja. ...steeds meer mensen komen recreëren en genieten van het strand. Maar vaak, hè, omdat ze dat van huis uit niet hebben meegekregen, geen zwemcultuur hebben of watercultuur... Ja, dus dat is qua hulpverlening is dat wel echt een aandachtspunt. Hè? Dat betekent ook dat we... Nou ja, um, en dat doen we ook landelijk. Uh, doen de dus dat proberen. Uh, daar voorlichting op te geven. In verschillende talen. Uh, mensen extra te waarschuwen. Ja. Um, um, over het algemeen zijn dat uh, heel veel mensen... Die vooral voor ook, uh, de gezelligheid komen. Ik, ik vind het heerlijk om te zien. Hele gezinnen met heerlijk eten. Opa, oma. Iedereen erbij. Die maken er echt een fantastische dag van. Mm -hmm. Alleen hebben gewoon die ervaring niet. Dus... Daar raakt hij inderdaad als een kindje zoek. Of de, in het water moet je ze echt wel wat helpen. Um, en we zien natuurlijk, ja, dat, dat, is, dat is ook geen geheim, is vaak aan het begin van het seizoen. En dat er ook wel uh, heel veel jongeren komen. Ja. Uh, ja. Nou ja, en die jongeren die samen klitten, uh, ja, die, die zorgen soms voor overlast. Um, wat ik al zei, wij zijn geen handhavers. Dus wij signaleren dat soms wel, geven dat door. Uh, proberen we ons daar in die zin ook van. Van ik, ik, ik, ja. ik wil uh, Het heeft geen zin dat een van onze vrijwilligers daar uh, zelf uh, in een probleem komt. Mm -hmm. uh, laat ik ook zeggen, het strand van Zand is 7 kilometer. En we hebben, ik geloof, zeg ik tegenwoordig, 35 of 34 strandtenten. Mm -hmm. um, uh, het zijn incidenten. En, en die krijgen natuurlijk heel veel aandacht. En maar als ik kijk op dagen, dan uh, hebben we 100.000 mensen op het strand zitten. En ja, er is wel eens ergens op een plek een groep die super vervelend is. Um, en, en volgens mij doen uh, de collega groepdiensten daar hun, uh, stinkende best om dat uh, zo snel mogelijk in te dammen... en ervoor te zorgen dat iedereen het leuk heeft. Maar ja. laten we niet vergeten dat ondertussen op de rest van het hele strand... ook gewoon heel veel mensen zitten uit alle windstreken van de wereld... uit allerlei culturen oh. en achtergronden die daar vooral komen om iets leuks te doen. Nee, dat is inderdaad goed om te zeggen. In het algemeenheid is het gewoon uh, altijd natuurlijk maar de ene procent die opvalt. Ja, uh, nee, dat, dat, dat klopt. Die, ja. die verpest het vaak ook voor heel veel anderen. En dat, ja, wat ik al zei, ik, ik weet dat uh, de gemeente, de handhaving, politie, andere diensten kader, voor zoveel mogelijk proberen bovenop te zitten. Mm -hmm. Omdat iedereen beseft, ja, weet je, dat, willen we, dat gedrag willen we in Zandvoort niet, ongeacht uh, wat je achtergrond is. Um, en dus um, nou ja, daar, daar, daar focus ik me op, uh, dat dat uh, aan die kant uh, gedaan wordt. Uh, en dan kunnen wij ons focussen op uh, waar wij voor zijn. En dat is dat mensen zo veilig mogelijk in het water en op het strand kunnen uh, ja. recreëren. Ja, zometeen tot slot nog even wat aandacht voor jullie honderdjarig bestaan. Dat ja. natuurlijk ook niet uh, de, zonder aandacht uh, voorbij gaat. Uh, ook ook uh, dit weekend vindt het uh, Luminosity Festival plaats bij het uh, Burnies uh, Strandtent. Uh, de, is dat voor jullie ook nog een, uh, de, een aandachtspunt? Of is dat gewoon iets uh, ja, wat natuurlijk eigenlijk gewoon daar plaatsvindt? Het is in die zin een aandachtspunt, net als alle grote activiteiten op het strand. Het is voor ons belangrijk op de stranddagen om te weten waar op plekken grote dingen spelen. Waarom? En dat betekent dat als er een melding komt, dat we weten... Oh, er is er ook een evenement. Er zijn mm. soms andere aanrijroutes. Waardoor we wel op een bepaalde plek of op een andere manier op een plek kunnen komen. En dat ja. geldt in algemeenheid. Nou, dat is in dit geval bij Luminosity niet anders. Het voordeel vaak van grote evenementen is dat ze vanuit de vergunning ook verplicht zijn om zelf te de EHBO-voorziening te regelen en zelf maatregelen te nemen om uh, nou ja, binnen, de, binnen de perken uh, uh, de opvang ja. bij ongevallen te doen. Uh, dat is in dit geval ook zo. Uh, en dat betekent dat, ja, mocht er inderdaad wel iets gebeuren waarbij een ambulance nodig is, of iemand afgevoerd moet worden, ja, dan wordt net als bij andere stroomtenten de hulp van de, van de rangelegade ingeroepen. Uh, en dus onze betrokkenheid is bij, bij Luminosity zelf uh, zeer beperkt. En natuurlijk worden wij wel vooraf geïnformeerd wat het is, hoe we er kunnen komen, uh, wie de contactpersonen zijn. Dat in geval van we, we daar gewoon snel op kunnen handelen. Ja, hartstikke goed. Nou, en, uh, even kijken, dan inderdaad nog over dat 100-jarig bestaan. Want jullie hebben ja. ook de uh, uh, afgelopen tijd, daar kunnen ook alle toeristen <laughs> gebruik van maken of bewonderen langs de boulevard speciale jubileumbankjes uh, ja. Ja. Uh, onthuld. Ja, dat klopt. We doen ook heel veel leuke dingen in het 100-jarig mm -hmm. uh, bestaande jaar. Voor onze eigen leden, voor de jeugdleden. Maar ook ja, richting, richting het publiek. De bankjes die zijn onderdeel van een wedstrijd... die we voor al onze zwembadkinderen hebben gehad. Hm. En dus alle jeugdleden die konden meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Mochten daar een bankje voor ontwerpen of ideeën voor aandragen. En uiteindelijk hebben we samen met de kinderkunstlijn... Uh, zijn daar twee bankjes uh, echt uh, gerealiseerd? Twee speciale 100 jaar ZTB-bankjes. Uh, eentje staat bij Post Zuid uh, op het strand. Uh, de andere die staat uh, op de boulevard uh, uh, Barnaar naast de Renningspost Noord. Uh, ja. En die hebben we twee weken geleden onthuld. Ook met de uh, ontwerpers erbij. Uh, burgemeester Molenburg die uh, had even tijd gemaakt. om uh, daar toch wat extra. Uh, ja, het extra formeel te maken. En ik moet zeggen dat vooral die kinderen dat prachtig vinden. dat dan de burgemeester erbij is als hun bankje wordt onthuld en dat is ja voorlopig een blijvend aandenken aan het aan het 100 jaar wat we aan het vieren zijn want die bankjes blijven natuurlijk voorlopig uh, mm -hmm. op die plekken staan en mensen kunnen daar heerlijk op zitten. Um, um, en, en van de zee genieten. Ja, een extra veilig gevoel als het beschilderd is met de Zandvoortse de ja, reddingsmigranten. precies. Ja. En, en vlakbij een reddingspost. Dus oh, ja, nou dat ook nog. is een goede plek. Ja, ja. <laughs> Zijn er verder nog deze zomer uh, wat momenten waar jullie uh, het honderdjarig jarig nou ja, aan... ons, ons grote formele moment is uh, over twee weken, uh, zaterdag 9 juli. En dan hebben wij onze formele jubileumreceptie voor de leden, oudleden, relaties. En mensen die met de ring gaan samenwerken. En dus dat is wel echt een grote officiële receptie. Ja. Um, we hebben de afgelopen periode ook nog naast die bankjeswedstrijd... een hele leuke wedstrijd gehad op alle Zandvoortse basisscholen... waarbij de jongste klassen uh, een tekenwedstrijd, kleurwedstrijd hadden... en de oudere groepen een ontwerpwedstrijd. Ja. En daar hebben we uh, twee klassen gewonnen. En, uh, de ene klas daar is uh, de Rengstegade op bezoek geweest in de klas... met de auto en de boot. En de andere groep is uh, vorige week uh, hier op de kazerne uh, langsgekomen... voor een uitgebreide rondleiding... Um, we krijgen aan het eind van het seizoen nog echt een, een, een festival voor al onze actieve leden. Okay. Dat betekent dat het echt een dag is waarbij we overdag al onze kinderen uit het zwembad... Uh, een hele leuke dag gaan, uh, gaan geven, speciaal voor het 100 jaar. En uh, de avond is ingeruimd voor uh, ja, eigenlijk alle actieve leden. Dus de lifeguards, de instructeurs, het kader die daar uh, wat mee gaan doen. Um, en en voor, ja, voor, eigenlijk voor heel Zandvoort uh, krijgen we in het najaar, na de Grand Prix... Uh, ...nog een hele leuke fototentoonstelling op de boulevard... ...ten hoogte van het casino... ...en waar de ja. grote fotoborden staan... ...daar uh, komt een maand lang... Uh, ...komen hele mooie oude en nieuwe foto's van de Rainswigade... ...zodat iedereen een goed beeld krijgt van die historie... Uh, 100 jaar uh, Zandvoortse Reddingsbrigade. Nou, hartstikke goed om de, dat ook nog even in het uh, overzicht te hebben meegenomen. Uh, ja, Ernst Brok, mij over het zomerseizoen van de Zandvoortse Reddingsbrigade bedankt weer uh, voor de update. En uh, ja, we wensen je een mooi, uh, mooi en veilig seizoen. Ja, dank jullie wel. En okay. tot de volgende keer. Hartstikke hoi, hoi. goed. Dan gaan we luisteren naar de Supremes, The Happening, hier op ZFM Zandvoort. I'm you FM, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie Natuurlijk de Pasadena Dream Band met een bijzondere versie, de reggae remix van het liedje Zandvoort. En dan is het de Pit Report, dus we gaan het hebben over het circuit en dat met Erik Weijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het circuit draait op dit moment ook weer op volle toeren, al het hele seizoen eigenlijk. Op dit moment zijn de ADAC GT Masters, vinden die plaats. De agenda zit weer vol hè.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 die om die titel strijden En het is, wij zijn een ronde van een van de zeven Die door in met name in Duitsland Maar ook in Oostenrijk en Italië wordt verreden En dan één keer per jaar ook in Zandvoort En ja, uh, ja uh, het is weer volle bak Ja en ook wat betreft de bezoekers neem ik aan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 met, uh, nou, met zo'n 70, 80 auto's, klassieke raceauto's... Uh, ...orankje door het dorp rijden. Auto's worden daarna ook in de Haltstraat, de Kerkplein en de, en, en de Kerkstraat neergezet. Oh, ja. En die kunnen dan bekeken worden. Dus dat uh, gaat weer een, uh, ja, een ouderwets weekend worden. Ja, inderdaad. Een letterlijk een ouderwets uh, historische Grand Prix. Uh, uh, dan verder nog over, de, over de, de agenda van de komende zomer. Uh, zijn er verder nog hoogtepunten? Uh, we gaan nou zo, ja, zo, hoogtepunt zo gaan zo naar de Formule 1. Uh, ja. de Formul 1 ja.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 klassieke of moderne Alfa naar het CP komen. Uh, de week daarna hebben we de brede de sport van de stichting DNT. Dat zijn alle amateurklassen die er in Nederland zijn, ja. die, uh, die hier rijden. Uh, en dan hebben we het historic rampier, daar hadden we het net al over. En de week daarna is nog een endurance race. Uh, een 8 uur race op, op zaterdag 23 juli. En ja, dan, uh, dan gaan we daarna al uh, nog wat activiteiten. Dan is het, uh, ja, is het voorbij uh, tot, tot aan de Formule 1. Want dan gaan we echt weer volle bak hier uh, alles, alles voorbereiden. Ja, dat, dat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 Uh, echt het spitsuur... Uh, ja, de... nou, ik moet zeggen, de, de agenda zat ook voor de Formule 1 al altijd wel al goed vol, hoor. Uh, uh -huh. Wat dat betreft uh, mochten we sowieso al niet klagen hier. Maar inderdaad, er is inderdaad meer interesse, uh, zeker. Uh -huh. uh, maar aan de andere kant, ja, je kan natuurlijk niet maar één keer per dag uh, verhuren. Dus uh, ja als je vol zit, dan, dan, dan, ja, dan op een gegeven moment houdt het op, natuurlijk. Uh, dus, uh, maar uh, zeker merken we inderdaad dat er uh, zowel... Nederland, hè, bijvoorbeeld, je noemt net Raceplanet. Dat ja. zijn uh, uh, dat zijn activiteiten waar mensen zelf met allerlei exclusieve auto's op het ski mogen rijden, hè, om dat, uh, dat te ervaren. Uh, ja, daar is uh, de, uh, van degene die dat organiseert, hier, hè, dat merken we horen wij dat inderdaad dat dat veel meer animo is hè, dan, ja. dan dan voorheen. En dat is ook logisch. Hè, mensen hebben het uh, hebben ze antwoord op het, uh, op tv gezien of zijn niet geweest met de Dutch Grand Die willen dat ook gewoon zelf. Mensen willen even zelf een rondje ja, rijden inderdaad. Ja, ja.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 Dat alles denk ik volgens de voorbereidingen verliep. Wat gaan jullie dan toch anders doen deze, dit seizoen?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 Over oh, de keurig denk ik aan de Grand Prix races uit het verleden. En ik zie weer de prachtige kerels die toen achter het stuur zaten. Nouvelari bijvoorbeeld, de grootste van allen. En Caracciola, Verbrouwgins, Wartzi, Rozemeijer, Chiron, die zijn pet voren trok. Wacht even luisteren, als ik geloof dat. En dan had je de quitter altijd te herkennen aan zijn bolhoed en achterdas, En niet te vergeten graaf Leo Tolstoy van wie gefluisterd werd, dat hij ook heel mooie boeken schreef. Het kan nu niet lang meer duren.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 Zeg, wil je soms een appel? Ja, graag. En ook een mes. Die schillen zijn... Bez